Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in Gaza de eerste zending medische hulp afgeleverd sinds 2 maart, schrijft de directeur op X. Volgens hem zijn er zonder problemen belangrijke medische spullen naar het gebied gebracht. Ook is er bloed naar de gazastrook vervoerd. De directeur van de WHO benadrukt dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Israël stelde begin maart een blokkade in voor humanitaire hulp in Gaza. Palestijnen zaten sindsdien zonder medische en voedselhulp. Sinds eind mei krijgen ze wel hulp van de omstreden organisatie GHF. De Iraanse voorraad verrijkt uranium is waarschijnlijk voor een groot deel nog intact. Dat schrijft de Britse Financial Times op basis van een voorlopig rapport van een geheime dienst die niet nader wordt genoemd. De voorraad zou tijdig zijn verplaatst. Afgelopen weekend bombardeerde Amerika drie Iraanse nucleaire installaties hevig. President Trump houdt vol dat die installaties volledig werden weggevaagd. Maar de inlichtingendiensten van het Pentagon twijfelen of dat klopt. En ook de geheime dienst is daar niet zeker van. Koffie in de supermarkt wordt weer duurder. Een pak Douwe Egberts van 500 gram kost binnenkort meer dan een tientje. Volgens de fabrikant van Douwe Egberts is de prijsstijging noodzakelijk door tegenvallende oogsten in Brazilië en Vietnam. In het Financieel Dagblad reageren de supermarkten boos. Volgens hen verlopen de onderhandelingen met de fabrikant erg stroef. Bewoners van een zorginstelling in Bodegraven zijn mogelijk mishandeld door verzorgers. De instelling bevestigt tegenover Omroep West aangifte te hebben gedaan bij het OM. Ondanks werden zes medewerkers ontslagen. Ze hadden bewoners met een verstandelijke beperking vernederd en beelden op Snapchat geplaatst. Dan het weer vanavond. Af en toe opklaringen en plaatselijk een bui. Vannacht is het een graad of 15. Morgenochtend in het noorden en westen wat regen. In de middag steeds vaker zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.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 So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 put the tiger costume on they will never know who is underneath the fur they will see my teeth sharpen what a friendly smile they say I Wanna jump into the sea. No! It's not about me Mother Earth, this is Daisy Don't look out the window Show us a butterfly we can read Super connected Designing your suits so you look hot The first is 60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 Quake Maar hebben we dat ook nog eens even onderstrepen dat dat vanavond het dus is. In de schuur. De leading ladies. En deze dames dus te zien. Hai on We gaan praten zo dadelijk met Joan de Bruinkops. Dat gesprek heb ik opgenomen van Hunk. Alle aanleiding voor de single upset. Maar je hoort eerst blushing over nothing. Dan het gesprek en daarna de single upset.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 Uh, het is zeker een ander, denk ik. Ja. ja, we stonden eergisteren nog op de ring in Amsterdam. Ook ja. nog, ja. Uh, dat was ook een heel toffe show. Maar ja, inderdaad, na uh, op Acta hebben we hebben op Fiesvest gespeeld in de Oosterpoort, een gigantisch podium. Ja. Uh, uh, ja, ik weet, soms weet ik het niet eens meer wat we allemaal hebben gedaan, maar ook wat we heel erg veel uitkijken naar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 Dat is wel waar, ja. Ja, uh, Even over nog over, over Hunke en de achtbaan en, en noem maar op. Uh, want uh, hebben jullie nou ook uh, aan de poort gestaan bij 3FM? Aan de wat? Aan de poort gestaan bij 3FM. Oh. Jullie, de, want jullie uh, deden door de verwoede pogingen om daar ook nog iets uh, voor elkaar te krijgen. Nou, we hebben tijdens Series Request allemaal geld op, uh, ingezameld. Toen mm -hmm. dus zijn we ook uh, gedraaid met... Met uh, hun een minuut. Want ze hebben zo'n item debuut in een de minuut en zo. Ja. Dus uh, ja, ze waren allemaal heel, heel enthousiast. Maar er was Diede. Ik weet niet of die die kent. Maar die heeft zo ontzettend veel geld opgehaald. Dus die had hem gevonden, toen gewoon dat ze mocht in het glazen huis staan. Ja. En daar hebben we nog een keer een ander...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 Nee, we zijn nog niet op 3FM geweest. Dus misschien moet je de even voor Nou ja, uh, kijk, aan ons zal het niet liggen, maar kijk, uh, ik bedoel, ik bedoel dat, uh, dat maakt niet uit. Maar uh, overigens, ook weer, en dan gaan we weer terug, want dat gesprek dat gaat nu ook echt alle kanten op. Een uh, achtbaan. Ja, dat is ook een achtbaan. Ik vind het wel een... <laughs> dit is een achtbaangesprek. <laughs> uh, maar, uh, upset, vormt dat nog de aanleiding voor iets van snode plannen die jullie nog op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 Dus ja. dat zijn onze korte termijn plannen. Ja. En de lange termijn houden we natuurlijk lekker geheim. Ja. <laughs> we zijn ja. nog niet klaar. Ja, dus als er kan dus nog zomaar iets onverwachts weer uit de hoge hoed van Hunk komen, als ik het zo hoor. Sowieso? Ja. Een enorme hoge hoed.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 Want de heren gaan weer optreden. 10 oktober, schrijf het maar op je agenda in de Piers van Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! rhymes, the colors in our